Goedemiddag, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. Misschien kun je straks niet naar een festival als je niet gevaccineerd bent. Festivals en poppodia zien er wel wat in om straks mensen zonder vaccinatie geen kaartjes te verkopen. Dat noemen ze in de krant Trouw, een mogelijkheid om evenementen weer door te kunnen laten gaan... Festivals en poppodia zijn bang failliet te gaan als er niks georganiseerd mag worden. Sinterklaas en zijn pieten zijn weer in het land. De Goedheiligman gaat dit jaar thuis werken in het Pietenhuis, zegt verslaggever Martijn van der Zanden. Ik moet zeggen dat huis lijkt verdomd veel op het Paleis Soesdijk. En ja, van daaruit werkte Sint, want net zoals zoveel mensen ja, werken mensen thuis, dus ook Sinterklaas. Bij het Pietenhuis werd de vlag van Sinterklaas gehezen en boden burgemeesters en kinderen uit verschillende plaatsen Sinterklaas tekeningen en lokale geschenken aan. Na Oostenrijk gaat ook in Griekenland bijna alle scholen op slot. Vanaf maandag zijn basisscholen, kleuterscholen en kinderdagverblijven daarvoor twee weken dicht. Volgens de onderwijsminister is dat nodig, zodat ouders en juffen en meesters minder reizen. Deze Amerikaanse kultheld heeft voor het eerst ooit een tentoonstelling in een museum, en wel in Nederland. Zie wat er gebeurt. Als je plaatst, zie je alle soorten dingen gebeuren op je canvas. En heel snel leer je te gebruiken van deze prachtige kleine dingen die gebeuren. We maken geen fouten. We have happy accidents. Het gaat om Bob Ross. De televisiekunstenaar schilderde duizenden landschappen voor zijn televisieprogramma The Joy of Painting. En veertig werken hangen nu in een museum in Gorsel in de Achterhoek. Dit is de allereerste die hij in 1983 schilderde voor de allereerste show die hij maakte. En dit is een, ja, ook wel typisch Bob Ross natuurlijk. Hè, met de bomen en een meertje. En je ziet al wat... Reflecties erin. De schilder maakte maar liefst 403 afleveringen van zijn show om kijkers in minder dan een half uurtje uit te leggen hoe je bergen, een waterval of een donker woud schildert. Het weer, veel bewolking met zon in het zuiden en oosten. Het is 13 tot 16 graden. Komende nacht en ochtend kan er wat regen vallen. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Robert Friesen van de ANWB.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 The trouble is my mental name, but in the end I'm not too bad. Can someone tell me if it's wrong to be so mad? About you Mad about you I'm mad I use the S you and it will give me a headache in the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 VV Zandvoort trok na die transitie in bij het Zandvoorts Museum. Zandvoorts Marketing heeft nu, na een evaluatie, geconcludeerd... dat het sluiten van de frontoffice onvermijdelijk is. Tot zover. Dankjewel Albert-Jan, dat was het Zandvoorts nieuws in het kort. Ook na te lezen onder meer op onze ZFM-app. En die kan je graag downloaden in de App Store, Play Store en de Windows Store.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 We kijken nog even naar Q2 van de kwalificatie. Die is inmiddels zo goed als voorbij. Max stappen keurig op P1. En P2 zit twee seconden achter. En maar liefst dat is zijn teamgenoot Albon. En Lewis Hamilton op de derde plek op bijna 2,5 seconden. Dat wat betreft Q2. We gaan lekker door naar Q3 met de laatste tien. Kijk hoe dat gaat. Zie je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 Uh, zijn ze al met uh, Q3 bezig, Goed niet? Jazeker, jij zeker. Ja, zeker. Oké, okay, hoe gaat het daar? verstappen staat nog steeds één. Uh, zijn teammaat uh, staat erachter, dus als ik al bom was, zou ik er een foto van maken. Ik bedoel, uh, als tweede. En 3 Hamilton en vier. Troll. Maar goed, we hebben nog 11 minuten te gaan in uh, Q3. Helemaal goed.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 Shine in my pocket. Got that good soul in my feet. feel that hot blood in my body. When it drops, ooh. I can't take my eyes off it. Moving so phenomenally. Do more like the way we rock it. So don't stop. Yeah. Oh. Yeah. Yeah. I can't stop the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 Papa heeft hier wat. Gelezen. Papa heeft hier wat. Papa heeft hier wat. Papa heeft hier wat gelezen. Niets aan de hand, dag ja. Vaak haalt alleen wat gevreesd en geweest is de krant. Papa, hij wil op, papa, hij wil op, papa, hij wil op.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 Blijf gewoon lekker, en De muziek uit de jaren 80 op de Zandvoorts Radio. Je hoorde, aha, in Ja, we zouden in dit uur eigenlijk het interview van vanmiddag met Allard Kalf herhalen... wat bij Goedemorgen Zandvoort was. Maar dat gaan we verplaatsen naar twee uur, dus dat hoor je zo dadelijk... het interview met Allard Kalf. Daarvoor in de plaats, de KNRM, 196 jaar, wil je donateur worden...